Jennifer Ockeloen met het NOS-journaal. Het einde van kabinet Rutte IV is betreurenswaardig, maar een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Dat zei Demissionair Premier Rutte gisteravond op een persconferentie. nadat duidelijk was geworden dat de coalitie het niet eens kon worden over het asielbeleid. Rutte diende gisteren al schriftelijk het ontslag van zijn kabinet in. Vandaag gaat hij op bezoek bij Koning Willem-Alexander. Op Huis ten Bos gaat hij tekst en uitleg geven. De koning komt daarvoor terug van vakantie. CDA-leider en demissionair vicepremier Hoekstra noemt de val van het kabinet onnodig en niet uit te leggen. Demissionair vicepremier Schouten van de ChristenUnie vindt het een zwaar moment... maar zegt dat ze wilde vasthouden aan de kernwaarden van haar partij. D66-leider Kaag betreurt de val van het kabinet. Maandag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet. Nieuwe verkiezingen zijn op z'n vroegst in november. De Verenigde Staten hebben hun laatste voorraad chemische wapens vernietigd... Het ging onder meer om raketten met zenuwgas. Eind vorige eeuw sloot de VS samen met 160 andere landen... een verdrag voor een verbod op chemische wapens. Daarin staat dat uiterlijk in september van dit jaar... alle voorraden vernietigd moeten zijn. De organisatie voor het verbod op chemische wapens is blij dat de VS... nu alle voorraden vernietigd heeft, maar waarschuwt dat de wereld... op zijn hoede moet blijven voor chemische wapens. De Turkse president Erdogan vindt dat Oekraïne zonder twijfel moet worden toegelaten tot de NAVO. Dat zei hij na een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Litouwen en Polen willen ook beloftes doen. Duitsland en de Verenigde Staten willen nog niet zo snel toezeggingen doen... omdat bij toetreding tot de NAVO wel aan voorwaarden moet worden voldaan. Het weer, zonnig en warm, vanmiddag tussen de 30 en 34 graden... Later vandaag vanuit het zuiden bewolking met lokaal een bui, mogelijk met onweer. Ook morgen warm met in de middag opnieuw een toenemende kans op buien... met onweer, zware windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft yeah. het. En jij beleeft het. Zon, zon, En uh, wat zijn dit? Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Toebak Leeft. Pot Verdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit is alles om samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Uh, ik hoop dat het lukt. Ik weet het niet zeker. Nee, dat was even heel spannend. Ik hoop dat het lukt natuurlijk. Nou ja, het is, uh, het is te klaar hè. Ja, het einde dus van kabinet Rutte 4. Een kabinet dat de langste formatie ooit nodig had om van de grond te komen. En de afgelopen anderhalf jaar... onder leiding van premier Rutte van dossier naar dossier strakelde. Zeker, want het ene is het dossier en het andere dossier gestruikeld. Nou, iemand hoeft ze daar natuurlijk even op reageren. Ja, het is toch een, een, een hele uh, heugelijke dag. Je spreekt met de leider van de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer. Dus voor mij, we hebben er ieder, iedere dag uh, voor geknokt. Ja, voor geknokt dat ze zouden vallen. En ze zijn nu gevallen. En ja, Wild is gisteren nog even uitgelegd waarvoor ze zijn gevallen. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Ja, zeker. Nou, allerlei theorieën erover dat hij het zelf heeft laten klappen en dat hij gewoon een keer een heel harde ijs op tafel neerlegt. Ik wil het zo en anders niet. En met, in de Achterhoofd, misschien als ik nou nieuwe verkiezingen wil uh, gaan doen, dan kom ik er weer uit. En die man die net zo blij was, die Wilders, die denkt bijzelf, hé, hey, ik zit meer op, op zijn lijn, kan, kunnen wij met z'n tweeën kunnen we het wereld uh, gaan redden? Zou u eindelijk minister-president worden, ah, denk het niet. Wilders? <laughs> nee, nee toch, daar heeft u toch niet echt helemaal die ideetjes voor. Oh, ik moet toch niet aan denken. Hij was hier in Zandvoort en begon hij alweer te roepen, oh, die Marokkanen moeten de Nederlandse nationaliteit afpakken. Ik denk, ja, als je daar de wereld nou mee gaan redden, ik weet niet hoor. nou Het is allemaal wel weer spannend en ik, ik moest... Even nadenken, hoe lang zit het kabinet er ook alweer? Elf jaar of zo? Toch? Ja, bij elkaar wel, maar dit, deze versie dan. Deze versie van eigenlijk dezelfde als de vorige versie... die toen niet met elkaar konden samenwerken... zijn ze uit elkaar gegaan en toen zijn ze uiteindelijk weer bij elkaar gekropen. Dat is dan maar vanaf uh, 2022, 10 januari, ik had het even nagekeken. Oké. Okay. Dus is toch eigenlijk maar heel kort nog maar. Ja. Dus uh, En uh, nou goed, ze hebben wel excuus uh, aan, aangeboden aan iedereen en alles. En uh, ze hebben iedereen geld teruggegeven... En uh, het volgende kabinet uh, kan het oplossen. Nou ja, daar zit hij zelf waarschijnlijk nog wel bij. Want hij heeft er zelf ontzettend veel zin nog. Hij heeft nog ideeën. Oh, ja. nou heerlijk. Leuk om te horen. Nou, dat is een beetje wat uh, deze week uh, eigenlijk overschaduwt, hè? Ja, zeker. Ja, ja. En die, die, die bomen hier en daar nog, die zijn oh, gevallen. Oh man, ja, die storm, hè. Dat was ja. eigenlijk al een voorbode van de politieke storm. Eigenlijk wel, ja. ja. Ik zat aan de keukentafel. Ik was uh, dingen aan het lezen. En ik kijk zo door het achterraam. En ik zie daar een boom bewegen, Ik die be beweegt wel heel erg. Oh, die gaat neer. En die ging gelukkig uh, naar buiten toe in plaats van naar binnen. Want anders was hij zeg maar naar uh, de tuin gekomen. Maar uh, hij viel. En de boom daarnaast, die boog ook heel erg. Die zou nog veel meer schade hebben kunnen berokkenen. Maar die bleef staan. Maar goed, hij ja. viel over de weg. Gelukkig was daar geen auto te vinden. En uh, was de weg even voor een half uurtje, drie kwartier. Zijn ze snel, hè? Van goede opruiming. Ja. Die dat ook ervaren. Komen ze met die, met, die, met, die, met die zagen van ze. En huppakee. Dan is het echt zo gebeurd gewoon. Huppakee. In tweeën. Ja, ik had ook uh, donderdag. Ja? Toen ging ik uh, van Haarlem naar huis terug over de uh, blauwe Trenbaan. Dat is dan een fietspad. En op een gegeven moment denk ik van nou, er zat toch wel een gaatje zitten in die hele berg. Maar mooi, ik moest er toch helemaal omheen. Zo. <laughs> Het waren echt ook, dan heb je ook van die bomen, die zijn dan zo groot dat je denkt van. Nou, die kan ik nog niet eens omarmen. Zo groot zijn die. Weet je, nee, Die zijn nee. dan wel doorsteken van uh, nou, 1,30 of zo. Weet je is ja, enorm. Ja, ja, ja, bijzonder is dat ook ja, echt. Ja, ja, maar het is ook nog dat je dat vraagt. Van, mag je nou uh, zo'n stuk hout meenemen? Of mag het nou niet? Nou, dat vroeg ik me ook al. Want ik, smiddags, na, na vier uur. Want de groene voorziening is weg natuurlijk. Ja. Toen zag ik een, een autootje voorbij komen met een dieplaander. Ik denk, oh, de groene voorziening is nog, lang, is nog lang bezig. En toen zag ik een vrouw uit staan. Ik dacht, nee, een vrouw. De groenvoorziening, dat komt niet vaak voor, dat is bijzonder. Dus ze hadden dan een cirkelzaag, of een cirkelzaag, een kettingzaag werd tevoorschijn gehaald. En ze gingen met z'n drie aan de gang. Ik denk, dit is helemaal geen groenvoorziening. Nee. <laughs> dit is gewoon handel. Ja, dat is het ook. Moet je kijken wat er hout er ligt. Dat is ja. niet waard. Ja, nou, goed. Aan de ene kant de prijs denk ik toch wel omlaag gaan, misschien. Ja, en ik denk nou, ze verdienen wel, wat was die in de land, 23 miljoen uh, aan het verkoop van dat hout. Echt waar? Maar ik denk, het kost ook heel wat om dat allemaal te bekostigen, al die gasten. Dus. Als een aantal mensen gewoon zo'n boom meenemen. Kom op nou. Dat scheelt geld. Ja, nee, ik heb ook wel begrepen dat, uh, dat, uh, dat ze er niet zo moeilijk over doen. Oh, dat is mooi om te horen. Maar uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik, ik heb ik geen weet, idee. Ik weet nog dat een buurjongen, dat is volgens mij alweer tien jaar geleden of zo, dat er zo'n heftige storm was, uiteindelijk die, die boom in plank heeft laten zagen op zijn school. Hij uh, dat in de timmerschool, zeg maar. En uiteindelijk heeft hij dat laten droog in huis. Dat duurt echt jaren voordat het echt goed droog is. Ja, en toen heeft, uiteindelijk, heeft hij de meubels nog gemaakt. Oh ja, oh, dus dat is wel gaaf. Het is wel een processie, hoe dat die, die noem je dan de poly... Uh, poly, hè? Ja, de poly, poly die polymeubel. Uh, ja, de polybank of zoiets. Ja, leuk. leuk. Nou goed, dat was in ieder geval een uh, aardige bezigheid afgelopen uh, week. Ja. De twee dingen die zijn gevallen. Nou ja, wat, wat voor mij wel een hoogtepunt was deze week... was de grote bijeenkomst van de veiligheidsregio Kennemerland. Ja, oh ja, ben, ben je weer uh, slachtoffer geweest? Nee, ik ben geen slachtoffer geweest. Okay. Nee, maar het, Er werd dus verteld dat het heette Lessons Learned. En dan was het dus de burgemeester van Voorschoten... die kwam vertellen hoe het bij hun was toen... dat die, uh, dat die, twee trein, dat die trein gebots was op die kraan. In, in oh ja, soort oh ja, oh ja. En dat is best wel heel interessant. En uh, daarnaast was er nog iemand... en die vertelde over uh, de vrachtwagen... of het busje dat iedereen op uh, bezoekers... Onder aan de van dek. Van de buurtbarbecue, ja. Ja, ja, ja. Oh, ja. Maar het is wel heel uh, boeiend ook... Van, uh, van wat kunnen we eruit leren... Ja. Want, uh, wij zijn natuurlijk, het is de bedoeling dat als er wat gebeurt... dat wij paraat zijn... En, uh... Kijken wat, er, wat zijn nou dus de knelpunten en wat, zijn, wat is goed gegaan en wat niet. En wat ja. gaan we volgende keer beter doen. Hopelijk is er geen volgende keer, maar het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar gebeuren, dat is zeker waar. Het, ja. world. het, kan, het ja. Pijn ligt op de loer altijd. Ja, zeker. En zeker. blijf opletten. Op, ja, op, ik ben ook vaak in een bepaalde situatie geweest. je zit, van oh, iedereen ging samenwerken. Dat is toch mooi? Het kan wel. Ja, zeker ja, weten. Dus dat was mijn hoogtepunt toch wel deze week. Dat is naast, mooi. Naast ja. de storm, maar het was misschien weer een dieptepunt. Ja, netjes. Ja. Ik weet niet. misschien er is één, helaas één slachtoffer gevallen geloof ja, ik. Ja, ja. En uh, dat is met een auto. En diegene die ernaast dat die had helemaal weer niks. Nou, ja, maar ja, wat is dus zo was bij die uh, dijk? Ja. Dat daar dus inderdaad uh, zeven mensen toch van overleden. Ja, dat is nou, dat was toch wel heel dat is ongelooflijk huppig. dat hij zo die dijk aan de andere kant naar beneden reed. Ja. Goed, nou, straks meer wetenswaardigheid en andere andere truc. straks op de geschiedenis die weer aan je tentoonstellen stellen. Wat er allemaal gebeurde op deze dag. 8 juli. Haha, ha. eerst even solliciteren. Oh ja, oh ja, dat was bij die reclame voor het uitzendbureau. Jam. Cheers and love Jam en dus dat is natuurlijk bij een uitzendreclame. Ik weet niet welk uitzendbureau dat was, maar elke keer als ik dat vijf hoor, denk ik... Oh ja, misschien moet ik even gaan solliciteren. Nee hoor. Want ik zit redelijk op mijn plek en ik zit mijn tijd wel uit, denk ik. Ah, ik moet nog tien jaar. Stel voor van die collega's die al troepen. Och, ik moet nog tien jaar. O, oh, ze hebben wel lekker op, gast. Je mag nog tien jaar. Je kan langer. Dat is wat jij wil. Maak er wat van. Trek het naar jezelf toe. Goed. Je mag zelfs langer als je wil, tegenwoordig. Ja, ja dat denk ik. Ja. Nou, zoals ik er nu in sta, denk ik: oh ja wil jij, joh, ook moet je anders doen. Hè? Ja, maar ja, als ga, je. dan ga ik inderdaad... nog meer kringloopwinkels af. Ja, lekker vier boeien. uur per dag toch? Wat? Vier ja, uur per dag. Vier ja. uur per dag. Ja, dat is toch best te doen. Vier en een half uur per dag. Even koffie drinken, even een probleempje lossen. En het wordt te moeilijk. Ik ga doeg. Ja, heerlijk toch? Doeg. Ja, dat is. Uh, dus ja. eigenlijk werk je evenveel uren als ik. Ja, ik werk over vijf dagen werk ik. Uh, 24,5 uur, geloof ik. 24 uur, weer eens moet naarrekenen. Ja, maar goed, nee, dit is mooi. Ik ben al voor de helft met pensioen, zeg ik altijd. Ja, ja, maar ja is, voor jou werkt het ook prima. Dus uh, ja, zeker. Ik heb dat hobby. helemaal op mijn, uh, mijn uh, lichaam afgestemd, op, zeg maar. Op je lichaam afgestemd? Op lichaam afgestemd dat ging het ook al. Ja, zeker. Dat is het grootste instrument. Wees zuinig op je grootste instrument, heb ik altijd geleerd. Maar als je, je grootste instrument niet goed werkt. Ja, kom op ze. Je. je zegt altijd van, ik moet de anderen zorgen en zo. Nee, zorg eerst voor jezelf, dan kan je ook heel goed voor je anders zorgen. Nee, goed, allemaal van die theorietjes theorie die we nu alweer tentoonstellen. Jezus houden ze even lekker op gast. Ja. Nou, hebben we nog iets van raars of zo? Ja, ik heb... Jij wel... begint meteen met veiligheid kermeland. Ja, nee, ik zag het toevallig. Ja, ja dat was wel grappig. Afgelopen maandag was uh, Victoria Comblenko, die was dus bij uh, Rensen. Ja. En toen hadden ze het over uh, de kassabonnen van Albert Heijn, waar vaak fouten op stonden. Oh ja. Maar toen greep zij dit moment aan om de hele wereld te waarschuwen voor de giftigheid van de bonnen. Oh nee. Want er schijnen dus gezondheidseffecten te zijn van de inkt die op die bonnen zit. Ja. Yeah. En die is bewezen, hartstikke slecht voor je. En dan uh, raak je ze dus ook niet aan. Maar ja, nou blijkt dus uh, Adriaan Ter Braak als, als... alias de Shama Adrian. Ja. Yeah. <laughs> de Shama. Die is een die zegt bullshit, want uh, de, de tekst wordt erin gebrand. Dus er wordt helemaal geen inkt gebruikt. Oh. Maar tot 2020 staat er wel bisphenol A in. in maar dat zou een beetje... Uh, schadelijk zijn, maar het is dus gewoon helemaal niet zo. Dus, ja, het is gewoon nou, weer een gaat... vloggen die, ja. die, die bij haar zeg maar, op de pagina terechtgekomen is. En er even geen scherp moment. Hij heeft oh, dus ja. een vlog zitten kijken. En... Ja, dat is toch wel heel erg? Ja. Ja, wacht, dan werd ze wakker in één keer. dat nou, je dus uiteindelijk zo'n opinie maken, die zegt ook van het is schadelijke pseudo-wetenschappelijke onzin. Ja. En dus van de media, nodig dit soort mensen met meningen alsjeblieft niet meer uit voor serieuze onderwerpen. Nee, nou goed, ja, die kunnen ja. zo een keer tussendoor komen. Dan wordt ze getriggerd op een kassabonnetje. Dan ik, o, oh, maar heb ik iets over gehoord. Wat was het ook alweer? Wat wordt die Douwe Kroes eigenlijk nog wel eens uh, uitgenodigd of zo? Douwe Kroes? Doudsen, doudsen Kroes. Die, die, oh, die ja. mooie dame. Ja, die was Want... dan ook helemaal tegen de corona. En, uh... Ja, maar die was toen wel een van de eerste die toen zei... Van dat dat zwarte beet niet kon. En dat ze toen haar allemaal echt stom verbaasd aan zaten te oh, kijken. Oh, dat heb ik nooit geweten dat dus zij... Is, uh... Ja, maar ja, nou, ze heeft natuurlijk een Amerikaanse echtgenoot. Yeah. En ze heeft dus ook daar gewoond, in Amerika. En uh, yeah. het scheen dus inderdaad... Uh, dat, dat, uh, dat ze daardoor... haar ogen geopend waren. En dan denk ik nou ja, dat is dan wel toch weer een gunstig ietsje... Nou ja, ik, ik heb een, een collega... Een, een, een, gewoon een planken. Kan dat? Een, Jesus, witte, dat witte een witte collega. En um, uh, die heeft ook een donkere meneer, uh, donkere partner. Echtgenoot. En, Echtgenoot. Ja. en, uh, en die, uh, die, die maakt haar ook elke keer op het tent van: kijk, die mevrouw deed snel de tas even weg. <laughs> en kijk, en die loopt net te snel de andere kant op. Ja, komt het bij jou? Nou, maar jij opletten. ga ik ze wat uitproberen. Ja, Hè? en, ja, en ja. Die, die had ook zoiets. Ja, mijn uh, man heeft toch regelmatig wel dat soort dingetjes. Dus dat als hij langs was lopen... dat iedereen zijn eigen tas vastpakt? Iedereen oh, reed weg. Maar het kwam ook omdat hij iets in zijn handen had. Ik weet niet wat dat was. Ja. Nee, de gekheid. <laughs> Ik lulde hem maar wat op Nee, Nou ja, ja. Dit, dit, is, dit is wel maf. Vor, vorige week was het echt helemaal... Het, uh, het, het, het dingetje over het excuus voor de tot slaaf gemaakte medemens ja, natuurlijk. Ja. En ik heb er nog een tijdje over na lopen denken. Omdat je natuurlijk bijna geen podcast kan luisteren. Over, het gaat over een, een, een donkere medemens die dan teruggaat in de tijd naar uh, haar voorvader die tot, tot slaaf gemaakt. Weet ik wel allemaal. Ik werd er allemaal gek van gegeven. met. Ja. Dat je denkt van nou weet ik het wel. He, we ja. Zijn, ja, jezus. Je probeert nu een held te zijn. Maar dat was je voorvader. Dat heeft niet zoveel met jou te maken. Je hebt misschien nu wel te maken met allerlei dingen die niet leuk zijn. Maar oh ja, je bent nou niet echt meteen een slaaf, weet je. Want ze doen het net nee, is dat niet. Maar, willen... maar ze worden wel nog gediscrimineerd. Ja, natuurlijk, duidelijk. Er dus moet er ook wel iets gebeuren. Het dus, het is inderdaad het uh, verbreken van de ketenen. Ja. Maar daar, daarnaast moet je dus gewoon zeggen, van het uh, opheffen van de, de diversiteit, uh, het... het Zeg je dat? Zorg dat de diversiteit en inclusie ja. beter geregeld is. En, en, en begin godsnaam bij jezelf. Niet alleen maar wijzen ja. naar een ander. Kijk, ja, maar... kijk of je zelf kan betrappen op iets. Ik zag ook ergens ook van het feit dat, uh, dat gemeenten speciaal afdeling diversiteit en inclusie moeten optuigen. Ja? Zegt toch dat we nog helemaal niet ver zijn met uh, uh, tegen discriminatie. Oké. Okay. Dat is toch wel een dingetje dan. Ja, ik, ik, ik, ja. Het zou niet nodig moeten zijn nee, om dat wel. te doen. Nee, het is wel iets mafs gewoon dat we destijds dus de donkere mensen als een heel ander soort beschouwden. Dat vind ik nog steeds heel iets apart. Ja. Weet je echt denkt van, hè, wat? Nou ja, goed. Uh, net zoals uh, dat de Joden werd, uh, in de jaren 20, jaren 30 ook werden aangekeken met de nek. Weet je? Dan denk je, ja, ja. Waarom dan? Ja. Nou, we zijn toch redelijk ver gekomen nog, denk ik dan. Goed, nou straks meer uh, van dit uh, en uh, de Zandvoortse bericht Eerst maar eens even een lekker gitaarbeentje. De Snuts. Ja, dat is ook een helder moment geweest bij het ontdekken van een groepsnaam. Wat doen we, Snuts? Wat zeg je? dat doen de Snuts maar Oké. Okay. Ik ga even koffie halen. Schrijf jij het maar op. Dit is de nieuwe zinger, die heet Gloria. Hier op het toepalklef. Hoi, je hoi. I made by the Tesco, fighting for a TV, let's go. Dancing with the stars, a love twinkle in the eyes. And we were standing in the spotlight, Monday night, dreaming of a good life. And I said, I cannot walk into your car. No Maak ook wel stevige muziek. Deze art-rockers uit Nothing Hill. Nee, uit Nothing, sorry. Nothing Hill krijg je meteen weer zo'n heel zoetsappig iets. Hoewel dit plaatje wel een beetje zoetsappig is. Maak ook stevige muziek. Do nothing, so I hate the band. And do you have the nerve? Daarvoor nog... Ja, nee, sorry, kan ik niet normaal uitspreken. Maar zwijf, de band, echt. Een helder moment van naam bedacht, denk ik. Kan gewoon niet anders. Het is uh, vijf minuten voor half negen uit de Zorg Zandsport. De duurste gemeente waar je je auto kon plaatsen? Ja, ja de ja. eerste twee uur is normaal hè? De eerste twee uur daarna? Dus, uh, maar daarna moet je hem. rennen voor je wagen, want anders dan tik je aan. Nee, nee, dat zet je hem gewoon in de parkeergarage. Dat wil oh. gewoon dat je niet altijd in die woonwijk staat. Oké, okay, ja, precies. Dus, dus, als je hem de hele dag wil laat staan, ja, dan is het een beetje dom. Maar als je even iemand langs gaat, zeg je van zet je bezoekerspas even aan. Oh, ik ga zo mijn bezoekerspas. Oh, dat is goed, kan ik die van mij weer uitzetten, want ik heb hem toch alweer aangezet. Ja, Goed, als vangnetje gewoon. Dat is wel mooi dan, hè? Dan draag ik toch nog iets bij aan jouw benzinekosten. Jazeker. Ik zal wat hier naartoe gereden hebben, zeg maar, God. Dan krijgt er ook zoveel van terug, ook, gewoon, hè? Ja, zo voor liefde. Zoveel voor fijn gezelschap ook, gezelschap. Ja, zo, zeker. Goed, het schijnt toch wel weer druk te gaan worden op de weg. Dus wees gewaarschuwd. Ze hebben de bomen natuurlijk allemaal weggehaald. Het is wel heftig om te kijken hoor. Langs de kant van de weg wat je allemaal nog ziet liggen. Je denkt, overal liggen ze nog een beetje. En hierna worden ze weggehaald. En ik zag vandaag een heel stuk in de Telegraaf te lezen... over uh, staatsborstbeheer. Een heel team die de bomen gaan opruimen. En dat er best wel veel bij komt kijken. In band in de Kuinderbos. Bij, ja, in Flevoland is dat trouwens. Uh, staatsborstbeheer vrijdagochtend al fanatiek begonnen. En uh, dat allemaal omdat de storm Polly uh, uh, nou, hij heeft geraast over Nederland. En er zijn echt bomen van vier ton die dan stukken moeten worden gezaagd. En dat moet echt wel uh, goed over nagedacht worden. Waar begin ik? Hier, want dan knapt hij in één keer, weet je. En dan kan je nog stukken hout tegen je hoofd aan krijgen. Dat is echt ja. wel een organisatie. En ik zie ook dat er een vrouw bij staat met een kettingzag. Dat nou, is stoer, hè? Je blijft maar in de buurt. Er zat dan toch wel zo'n haltertruitje aan, zo, hè? En dan zo'n stoere zo broek en uh, zo'n legerbroek en yeah? dan, uh, spierballen. Oké, okay, dan denk ik aan die, aan die moeder uit de Terminator. Ja, ik, ik, collega's lijkt het wel lastig. Blijf geconcentreerd. Blijf ja. geconcentreerd. Echt zeker. Zo. Ja, zeker met de kertingzagen in denk Dat lijkt wel handig. Als een t-shirt nat wordt en zo. Oh. Oh. Nou, even iets anders. <laughs> even iets anders. Ja, het ja, dat, uh, dat is wel grappig. Er is dus gewoon een bruidspaar geweest. En die uh, stonden in die storm op de snelweg helemaal vast. Ja. En ze hebben ze gewoon besloten om vast die uh, hele trouwreportatie daar te maken. Tussen de auto's? Ja. En tussen ja. de boomstronken? Ja, het was tussen lemmer en band. En uh, ze hebben tussen de takken door. En uh, al die vrachtwagens hebben ze gewoon die fotoshoot gedaan. En eigenlijk zou ik best wel wat foto's ervan willen zien. Ja, dat lijkt me ook wel. Maar ondanks het uh, storm was het toch het bruidschap van die dame. Die stond toch helemaal perfect. Ja. Want uh, ja, ze hebben waarschijnlijk zo uh, goede kappers daar op Urk. En alle losse plukjes die zaten nog helemaal perfect. Dus is echt stormproof, dat kapsel. Oh, wat grappig. Leuk, hè? Ik zie toch voor me rennen tussen al die gefrustreerde automobilisten die in die auto zitten. Die ja. stuurt dus hun tanden. Hebben. Ja, ja, ja, En dan gaat zij de, de vrolijk het leven tegemoet met haar man. Ja, nou, als je. als een man als en een vrouw. Zo, ja, ik, ik denk ja, het, ja. Okay. Als je, zo, je je huwelijk zo'n storm doorstaat, dan ja. is het toch wel een teken dat het heel goed gaat? Uh, het was ja. alleen maar beter. En ja. het was wel grappig. Want de volgende dag zag ik uh, in een hotel waar ik dan even dan, uh, was voor die uh, afspraak. Uh, zag ik ook uh, dat er een uh, bruil bruidspaar dan uh, gefotografeerd werd in de hal. En bij de trap. Dat ik denk van, goh, die hebben we toch wel mocht dat ze vandaag trouwen in plaats van gisteren. Ja, ja. Ja, Hè, want, ja. Uh, ja. ja goed. Zelf wat je ervan maakt natuurlijk ook. Wat je al zegt. Zo, uh, met zo'n gigantische wind om je hoofd. Dat is ook wel weer grappig gewoon. Ja. Alleen ja, uh, heel veel mensen komen erop. Of uh, komen kijken. Dat ja. is ook wel een stuk minder natuurlijk. Ja. Nou goed, straks hebben we onder andere de, de Zandvoortse berichten. Eerst maar eens dus even een stukje muziek. Lekker plukkende baspartijtje. Cotton Candy, alweer een oud nummer van Young Blunt. <middels> name, and tell me your problems. I got the same, and I don't wanna get stuck between your teeth like cotton candy. So you remember me, darling? I'm losing myself. In za Geluid van Jungblunt. Cutting Candy. Hij heeft later wat stevige muziek gemaakt. Wat gebeurt er? Gaan er de deur open? En? Nee, ze zijn er niet uitgekomen. Snap ik al. Zandvoortse berichten... Zeker tijd voor de Zandvoortse berichten. En we kijken naar deelnemers. Beleefden Veel plezier aan het wandelen door het eigen dorp. Vier dagen hebben ze gewandeld. Vorige week vrijdag werd het alweer afge, afgesloten. Het is drie jaar lang niet geweest vanwege uh, corona. Ik ken de corona helemaal niet, maar goed. 350 deelnemers en ook een aantal vrijwilligers hebben daarmee gewerkt. Nou, een aantal. Iets van 15 vrijwilligers hebben zich echt goed ingezet. En die waren heel blij dat iedereen zo leuk aan het wandelen was. Uh, ja, en vrijdag was het ook een... Uh, uh, rustig vertrek. Het was wel een hele rij. Uiteindelijk in de kerkstraat. Daar kwam het langzaam op gang. En ze konden kiezen uit 5 tien en 10 tien, nee, kilometer. En de meeste mensen liepen 5 kilometer en dan was je klaar hoor. 10 ja. kilometer is wel rustig, man. Goed. Uh, dat is 10.000 stappen, toch ongeveer? Ik, ik heb geen idee. Ik wandel nooit. Naar mijn auto. Uh. <laughs> Niet te ver. Niet te ver, niet zelf op het pad. Ja, je fietst he? altijd, hè? Ja, ja, posten hadden ze in Bentveld. En ook, uh, nou nee, goed, uh, verder zijn ze hartstikke blij met allerlei ondernemers die hebben ge gesponsord. Allerlei supermarktketens hebben daar wat geld in gestopt. En verder was er ook nog muziek op de laatste avond. Een flinke dansbare deun. Uh, DJ Lady Mix. Ach, die naam duikt vaker op Hier in Zandvoort bij allerlei activiteiten en evenementen. Wat kan je melden uit Zandvoortse... Uh, Berichten? Ja, ja, dat er uh, een grote stijging is in het aantal klachten. Ja, ik had gelezen. Dus uh, ja, het stond al voorop, maar in 2020 waren het er 35. Het jaar erop, in 2021, waren het gewoon ruim twee keer zoveel. En uh, het lijkt wel of het ieder jaar verdubbelt, want uh, vorig jaar was dat 174. Nou, twee keer 80 is 160. Dus uh, als het, uh, ik hoop dan niet dat het dit jaar dan uh, 350 worden. Nou goed, dat heeft vooral te maken... 40% is het van parkeren. Hè? Ja. Dus dat gaat het heel snel. Ja. Is er is natuurlijk ook heel veel aan gesleuteld van het parkeerbeleid. Daar nou, waren ze in het begin helemaal niet blij mee. Er waren ja. 17 klachten over de Formule 1. En evenementen op het strand. Er het ook wel echt wel een aantal. En eh, het is moeilijk te vergelijken door de corona. En eh, onze burgervader was wel blij dat er uh, nu geklaagd wordt. En dat dat... Uh, ja, daar wordt allemaal aan gewerkt. En wat zij dus ze ook weer is van... 89% is informeel allemaal afgehandeld al. Oké, okay. dus informeel. Het, uh, informeel. Dus niet officieel. Nee, is dus nee. er even contact geweest? Nou ja, het is nu natuurlijk ook nu per 1, uh, 1 juli is het nieuwe parkeer uh, ingegaan. Ja. En uh, ik, ben, ik, heb, ik heb jou nu net al aangemeld, want ik had zo van, mijn uh, uitvalgebied voor bezoekers, dat is groter geworden. Ja. Want voorheen had je vier gebieden en nu heb je er nog maar twee. Oké. Okay. Dus uh, ik kan dus nu gewoon, uh, ik heb hier, hier in, in, in Oost. Dan dan jou, euh, familie heb je... wonen, dus ik kan er gewoon heen... en ik kan gewoon mijn eigen ding aanzetten. zetten. Nou, het is wel mooi, we kunnen nu jouw telefoonnummer doorgeven... als ze jou even bellen, als ze naar Zandvoort komen... dan kunnen ze op jouw kosten gewoon even, even naar het strand. Ja, en het is veel goedkoper geworden. Het was 30 cent, het is nu 12 cent ja. maar per uur. Ach, wat heerlijk ook gewoon. Ja, nou ja, dat dit, dus dit gaat misschien 20 cent kosten of zo, hè? Ja, maar het is ook fijn ook, uh, dat, uh, voor de mensen van de radio... die. Uh, Af en toe bezoek hebben en zo, die kunnen gewoon die mensen gewoon even aanmelden. Ja. En dan hebben, dan hebben ze niet dat gezeur dat mensen dan ook nog eens zoveel uh, parkeerkosten moeten gaan betalen. Goed, verder ging het toch, toch altijd over de klachten. Er waren, uh, waren ook nog wel voorspellingen dat er ook klachten zouden komen over City? Je? Lumin Luminosity. Luminosity. Luminosity. Ja. Dat, want daar waren met de opbouw en afbouw toch wel wat, uh, nou ja, moeilijke momenten. Maar er zijn geen klachten over binnengekomen. Misschien komen ze nog, dat mensen er even over na moeten denken. Oké, okay. goed. Ja. Andere Zandvoortse berichten zijn? Ja, Dancing in the Street is uh, vanavond. Oh. Het is om acht uur. Het is op de Straat, Gasthuisplein en het Kerkplein. Nou, het belooft sowieso een, een zinderende zomeravond te worden. Dus dan is het natuurlijk wel heel leuk om na het strand gewoon even daar nog even te kijken. Ja, lijkt me ook wel. Ik denk dat ik het wel ga doen. Verder was er even een rondgang, rondgang gegaan langs de uh, snackbarren allemaal snakeboeren, hoe zij omgaan met het invoeren van de extra betaling voor de, pap, de, de plastic bakje voor de friet? Ja, oh ja. En verschillende uh, uh, uh, uh, uh, uh, noem je dat? <laughs> verschillende snackbars zijn er anders mee omgegaan. Frieters uh, dan Anvers. Die hebben van begin af aan hebben ze al een papieren zak. Dus daarin ja. verandert er helemaal niet. En zo had je het plein. Die hebben al plastic al jarenlang weggedaan. En ook die hebben riets, uh, suikerbakjes hebben ze ontwikkeld. En verder Chef Amigo en de halde straat is vervangen door karton. En deze die corner hebben ook iets van karton. Maar het um, is nog wel eentje. Uh, de Snack Ford heeft nog steeds plastic. plastic. Ah, oké. Okay. Want die hebben een hele grote voorraad aangeschaft. Dus die hadden ze, ja, daar gaan we eerst die voorraad even opmaken. Hoor. Dus nou ja, er moeten we maar extra kosten worden. Het moet ook op het bonnetje extra vermeld worden. Als je uh, een plastic bakje erbij wil. Dus, nou goed. En verder ook bij de service uh, uh, viskramen is ook nog wel een beetje verloop. Ja. Yeah. Ja. Dus, en het is lastig om bijvoorbeeld salades in een kartonnen bakje te geven. Dat moet toch wel een beetje met, met plastic zijn. Want anders kan het er lekken lekker natuurlijk. Nee joh. Ja. Goed. Maar dat moet je ook niet hebben. Nee. Nou, tot weer even de zandvoortsberichten. Twee gedeelte uh, hebben wij nog meer van die zandvoortsberichten. Dus even een test. Ja, heb je... Everyone's a bit fucked oh, yeah, they're verbinding? Oh ja. But they I want a good time, not a long time. Let's get the hell out. Come on. Deze break. Het <laughs> is echt een hele lange break, zeg eens niet. Mm. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Het klinkt een beetje als de Titan. Ja. Voordat uh, hij implodeert. Ja, zoiets. Eerlijk ja, komt u. Toch niet? Oh. Nee, goed. Nou, maakt niet uit. Oh wel. Ja, vermaak, jammer, ja. ja, nou is het te laat hoor. Echt jammer. Gewoon Alex Lahey en dat heet Good Time hier bij Toeperkleven. Ik haal die breken binnenkort gewoon even lekker uit, joh. Dat is veel makkelijker natuurlijk. Dan hebben we er allemaal niks mee te maken. Ja, dit is echt één tekst, hè? Ongelooflijk. Wat een plaat. Ja, even ik weet, dat is niet altijd jouw smaak. Dat snap ik allemaal, dit is nou wel allemaal. Het is Zornig in de Zandvoort en uh, kom deze kant op, het is dus de moeite waard. Gisteren is mijn vrouw nog even de zee ingelopen. Niet hier in Zandvoort, maar een andere kustplaats. Uh, nou, het is nog wel fris, zei ze. Ja. Het is nog wel fris, maar wel even lekker. Goed. Ja. Goed. Nou ja, het is, uh, het, het is toch ook eigenlijk uh, iets fris. We kunnen even een minuut stilte doen. Maar gisteravond is er dus een zwemmer overleden op Zandvoort. Ja, Rond half negen kregen de hulpdiensten die melding... dat er een man in het water was aangetroffen... De hoogte van Bloemendaal. En, uh, echt meerdere hulpdiensten zijn uit, uh, uitgerukt om uh, hulp te bieden. Yeah. En het slachtoffer is langdurig langdurig gereanimeerd, maar helaas, hij is uh, overleden. Dus ik weet ook niet uh, hoeveel uh, slachtoffers er nou eigenlijk zijn per jaar. Maar uh, zijn er toch wel een aantal. Ik denk wel, op ja, de ik... vingers van één à twee handen. Ik hoop niet meer, maar... Toch wel ernstig. Ja, nou goed, ik had wel iets in de krant ook alweer anders, iets anders lezen. Maar vorige week, zaterdag, was er ook geloof ik een zwemmer in nood. Toen dachten ze ja, dacht ja. dat er twee zwemmers waren. was er één. En die is het eh, toch uiteindelijk opgepikt, geloof ik. Maar ze waren echt met vliegtuig en met een helikopter allemaal aan het zoeken. Dus echt een serieuze zaak. Ja, nou ja. Het gaat ja. allemaal wel steeds beter. En ik geloof dat dit, dit, deze man destijds het wel gaat. Gered uh, heeft, ja. Dat is dan maar goed ook, gelukkig. Ja, goed, het, het kabinet is gevallen natuurlijk. Gisteravond kwamen er al de berichten. En het is altijd even leuk om daar een reactie op te horen. Ik, aan de ene kant uh, ben ik blij toe dat het geval is. Aan de andere kant vind ik wel dat Rutte gelijk heeft... in het geval van uh, geen gezinsvereniging. Want uh, er zijn hier genoeg... Uh, die gelukzoekers die hier komen, gaat ten koste van de kinderen die uh, zometeen een eigen huisje willen. En uh, weet je, daar baal ik van. Mijn zoon moet nu voor 1400 euro uh, huren. Omdat er geen huis te krijgen is. Nee, dat is wel waar. Maar de vraag is dat of een andere kabinet dat helemaal gaat oplossen. Ja. Want we hebben te maken met stikstof. We, er hangt zoveel aan elkaar vast. Dus ik denk van ja, het nieuwe kabinet die geformeerd wordt, ook weer om PVD hier natuurlijk. Ja, die gaat dan samenwerken met PVV of zo. En ja, die is wat rigoureus. En die houdt in ieder geval die buitenlanders allemaal buiten de deur. Maar dan hebben we nog stikstof wat aan moeten pakken. Nou, moeten we, eh, vorm van democratie misschien ook wel in de, part, in de, in de regering. Nou. Ja, oh, lekker, ja. lekker helemaal rechts! Hoeveel mensen ja. denk je dat uh, daarop gaan stemmen? Ik heb niet het idee dat die... Uh, minister-president gaat worden. Nee, He? nee, ik, ik, uh, van de uh, boerenpartij. Uh, Canada, ja, ja, ja, die kans. Uh, die werd ook al gevraagd gisteren in het programma. Uh, in of het programma werd ik gevraagd. Nee, ik zie mezelf nog niet als uh, president van Nederland, hoor. Ik ja, hou even lekker op, joh. Jezus, het zou toch wat als zij. Het zou wel leuk zijn dat het een keer een vrouw is. Ja, ik bedoel, ze is er heel gedreven, hoor. Maar sommige theorieën die je uitkraamt, die, uit, uh, die kloppen niet. Nee. Ja, zo, roept, zo roept soms wel wat. Denk ik van, dat is helemaal niet. Uh, dat snijdt helemaal geen hout. Dus ik, bedoel, ik hoop niet dat zij het wordt, dat we niet allemaal met z'n allen iets geks doen. Laten we gewoon wel even goed nadenken straks, bij de verkiezingen. Ik even laten. Doe die test even. Ik moet de testen. even. En laat je vaccineren. Oh nee, dat is weer een ander verhaal. Nee, dat bolletje. is weer een heel ander verhaal, ja? verhaal. En uh, hou geen kassabonnetjes in je handen. Nee. Eng, en, inkt. Huh. Ja. Ik heb een collega en die is nog een beetje in de complottheorie. Vindt ze zelf niet, hè? Nee, nee, Want, nee, nee, nee. nee. Ze heeft gewoon een goed zicht op maatschappij. Maar ze is vooral tegen vaccineren en dat soort dingen allemaal. En, en we zaten zo, zeg, tijdens de koffie zaten ze gewoon een beetje naar buiten te kijken. En die bomen zijn heen en weer gaan. Ik zeg, klopt gewoon niet, die bomen. Hou ze in de gaten. Volgens mij vallen die die zijn regering, die bomen gestuurd door de regering. Ik denk, is er eigenlijk een bomencomplot? Ja. Er, er is ja. een bomencomplot. Die zijn erop uit om de mensheid uh, nee, terug te nee. pakken. echte bomen bestaan niet meer. Die zijn jaren geleden allemaal al... Uh, de oerbomen. De oerbomen zijn hij... er allemaal oh, niet meer. Okay. Er is nu nog wat groen op de wereld. Maar dat is het eigenlijk. Een beetje omkrijgd verder, uh, verder, en toen kreeg ik allemaal van die... Het was een documentaire. En werd van het woord al gewaarschuwd. Dit kan uh, psychisch en uh, hup storing bij veroorzaken. Mm. Dus ik ben toen niet verder gegaan. Want ik ben heel labiel. Dus ik ja. Maar ik moet er nog wel even afkijken. Maar de hij, bonen kapot. Wat ik wel geweldig vind... Uh, je hebt dan zo'n organisatie. Die heet Dig It. Of Just Dig It. Ja. En dan zie je foto's voor en na. En die maken overal maken ze een soort. Uh, wal en, uh, en dat ze dan zorgen dat daar bomen komen te staan. En het blijkt dat de hele grote stukken. Uh, die, dat het wordt gewoon uh, weer uh, groen en uh, bomen en ja. het wild trekt er naartoe. Je had verproken had je ook dan iets dat ze een boom in een zak deden waar het water moeilijk uit kon. En die, die, die, die ging ze dan uh, neerzetten. Ja. En dan bleek dus toch dat ze het behoorlijk redden. En, als maar eenmaal die grond vastgehouden wordt, ja. dan uh, heeft dat uiteindelijk een uh, heel helend effect voor de aarde. Ja, nou, mooi. Dat vind ik wel een mooie zaak. Ja, zeker. Je ja, steeds creatiever. Een of andere bedrijf iets bedacht voor in de woestijn, geloof ik, met bomen. Die dan alles water wat dan toevallig daar is, ook vast blijft houden ja. voor een struikje of voor een boom. Ja, ja ik nou. vind het wel een mooie zaak. Het is mooi, allemaal. It's a different grind of a different kind. I never met a magnet that mind. between the times and decide the crime. I'm a real rich bitch, $36. Uh and I think I'm having premonitions, It's a different crime, it's a different crime I never met a man If that changes mind We between the times, then decide the crime I'm a real rich bitch, $3,69 It's better not to know there's no base, so go. no go Not the G-O, I'll wear me in the O. Oh, uh, oh, they so no go Not the G-O, I'll wear me in the O. Why you left the water running? We was reading poetry, to lions and becoming What's the good word? I'ma stay it back, neighborhood of jungle, travel in the pack uh. And I think I'm having premonitions Sweat level Can't see seeing triple vision Turn and on, they know I run hot Fire when you to a sunspot Tighten up your circle, call me when you get this Take your own advice Hit the missus on your wish list Tighten up your circle, call me when you get this Take your own advice Hit the missus on your wish list it's a line, it's a different time. I never let a man, yet that changes mine re and I'm a real rich bitch, three six gone. It's better not to know but to know it ain't so. No go, not the G O O M -E in the O. O O, -O. no it ain't things, so. No go, not the G O O M -E in the O. Is dat allemaal niet? We staan al 23 jaar. Ja, echt waar? 2000 opgericht. De Go Team. Leuk hoor. En dit is de laatste plaat. Yeah, wij me in the O? Hierbij. Ze komen uit Brighton, Engeland vandaan. En ze hebben de ene hut naar de andere hut. En dit zijn weer die plaatjes. Die, oh, die kan je er altijd wel even tussen horen hebben. Ja. Mee, deze ook zo'n plaat. Een bottle Rock. Allemaal grote huts van de Go Team. Hier op de zaterdagmorgen. Wij kijken de wereld in. En uh, onder andere, ja. Wat, uh, zit jij, nou? jij zit wel eens in een geschiedenis. Uh, ik zit ziek om te, te, kijken, te, te kijken. Want uh, je hebt inderdaad van die uh, aparte. M mijn broer is jarig vandaag dus oh, ik ja. had trouwens al, had ik, Hoe oud wordt hij als leuk verloopt? Uh, 65. <coughs> en is hij al gestopt met werken, is dan de vraag? Nou, bijna. Bijna. bijna. Maar uh, hij, hij wil het eigenlijk wel. Maar ja? Uh, uh, ja. Hij mag niet van zijn vrouw, want hij heeft geen hobby. Nee, nee. blijf maar werken. Nou, hij heeft wel een hobby, duiken. Ja. Dus dat is natuurlijk wel weer leuk. Voor, voor zijn vrouw, duiken. Altijd. Het <laughs> duiken tussen de lakens. Ja, ja dat is wel een goede natuurlijk. Ja. Hè? Maar uh, ja, ik heb nog wel een bericht over die uh, toerist. Die, uh, er is een toerist geweest. Hè? Die heeft dus toen uh, in, in het... Oh ja, Er krabben. Ergens... zitten krabben. Laten ja. uh, zien die muur, want die muur ziet er niet echt heel spannend uit. Daar heeft hij op gekrast. Ja, daar dus, uh, dat toch heel erg te stralen. Hij heeft zijn naam erop gezet. Oh, dit is zo gay en, uh, gewoon dit zo. Uh, <laughs> Hij besefte echt niet waarom andere toeschrijvers zo vervolg reageerden. Nee. Want uh, hij zegt, hij wist niet dat het zo oud was. Nee, nee, nee hoor, daar moet je entree betalen en zo. Maar, uh, maar het is wel zo, van, er was voorheen was er iemand die moest dus gewoon een enorme boete betalen. En het was toen 15.000 euro. En een zelfstraf tot vijf jaar zou die kunnen krijgen. Dus ik ben, uh, ik ben wel benieuwd of het nou echt gaat gebeuren. Ja, het ziet er wel uit als een hele gewone muur, maar ja. Ik, ja, ik weet ja, niet. Nou, uh, ja, een hele gewone muur. Ja, als je het Colosseum op de achtergrond zi uh, ziet... dan denk je toch oké, okay, dat is wel bijzonder. Maar dat muurtje ja. waarop hij krast... dat zou ik een muur van mijn huis kunnen... Nou, er zullen ook niet wel uit? mensen zijn die misschien hier of daar... stiekem ergens tegenaan plassen. Dat kan ook nog, hè? Ja. Het is warm en... Uh, woe, moet, ja, maar ja even... goed, als een man moet plassen... Dan, uh, jezus, dat is lastig, hoor. Ja. Alhoewel, als je ouder wordt... kan je hem al makkelijker uh, inhouden. Dat is dus wel waar. Echt, maar een, hij, zal nooit, hij zal nooit vergeten... dat het Colosseum zo... Uh, Oud is en alles. Zo bijzonder is. Ja. Maar er was echt een Russische toeriste. Die uh, heeft dus 20 jaar geleden. of enkele jaar geleden ook al iets gekrast. En die kreeg ze dus 20.000 boete. Okay. Maar Hij heeft dus echt uh, echt excuses aangeboden. Maar hij hoefde geen 20.000, waar was ook geen Rus? Nee, ik wens, die hebben natuurlijk zo nogal uh, wat meer berokkend. Nou, maar hij heeft het meer. Uh, die excuses aangeboden. Ik, omdat, omdat hij bang is dat hij dan ook 20.000 uh, moet betalen. Nou ja, dat zou ik ook heel diep gaan hoor. Ja, <laughs> wat moet ik doen? En hij zei, echt waar, dat is raar. Oh. Ik doe het. Ja hoor, gelijk. Ja. Ge, en hij zegt ook: ik geef me diepe schaamte toe. Ja. Dat ik pas na nou, wat er spijtig genoeg is gebeurd. dat ik overkwam, hè? Weer ja. over de oudheid van het monument. Ja, dus, ik, uh, ik, ja. Ik, ik, ik, zie, ik zie een vrouw ernaast staan. Ja. Ik denk, natuurlijk, hij wilde gewoon liefde. Uh, hij wilde gewoon laten zien dat hij echt heel veel van er hield. En dat moet dan. Ja, jeetje, een man kan het heel moeilijk verwoorden. Dus Ik schrijf het op een muur. Dan is het toch even definitiever dan alleen... Ik hou ook van jou. Maar volgens mij heeft ze toch een hond bij zich ook. Straks heeft die hond er ook nog tegenaan geplast. Jeetje, nou, er komt een heel onderzoek. Ik hoop dat de vrijwilligers nog wat over hebben. Anders komen ze hier nooit natuurlijk uit. Nou, ik ben benieuwd. Serieuze dingen allemaal hier. Tijd voor The Academic. En What's Wrong With Me? Wat toepasselijk. If I had my way, then I would be over you.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 I know what Nee, ik hoef geen bonnetje. Nee, nee, ik doe maar niet. Dat lijkt me niet zo verstandig. Goed. What's wrong with me is er altijd de vraag. Oh ja, dat heb ik ook. Ja, ja, wat jij nu zegt, dat heb ik ook. Ja. Ja. Nou, even op internet zoeken. Oh, mijn god, ik weer kort dood. Nee, goed, jij kent het ook altijd wel. Of ben ik nou echt de, de, de enige die hypochonder is? je ja. wel. <laughs> ja, nou, ja, mannen man, hebben ook een hele lage pijngrens altijd, hè? Kom, als ik ja. Kom zo singaard, ben je altijd gewoon. Goed, maakt niet uit. Je zit en je maar aan het te het kijken, wat komt dit nou voor? Nou, aan de hand van deze titel, What's wrong with me? Ja. Van Ad The Academic. Goed. Ja, ja vandaag, vandaag zijn er weer een aantal mensen die... jaren je hoort straks, ik zie al Kevin Bacon van, voorbij komen. Die uh, uit voet, Dus, oh ja, wat kon niet goed dansen. Dat is nog niet echt een hele knappe man, maar hij kon wel dansen. Dat is wel zo truc. Ah. Goed, Kunnen ja. nog meer melden? Nou, ja, ze zijn bezig natuurlijk bij de KLM. Mijn god, hoeveel mensen gaan ze daar ontslaan? Reizigers van Schiphol zijn in de toekomst duurder uit. Door de afgedwongen krimp van de luchthaven. Het gerechtshof veroordeelde vrijdag dat het minister. door mag met het omstreden plan. om uh, minder vluchten. En de planning is nu 460.000 vluchten. of uh, starts- en landingen te gaan maken. En daar moeten ze dan op gaan intekenen. Oké. Okay. En dat, ja, Ik heb geen idee over hoeveel vluchten zijn er normaal zijn op Schiphol. En dat betekent dat bepaalde vliegtuigmaatschappijen dan uh, de wijk nemen. En die gaan dan bijvoorbeeld naar het buitenland. Die ja. gaan dan misschien naar België. Die denken van, wow, wow, wow, daar komen ze deze kant op. Gaan we ook een hoop geld verdienen. Dus nou, het is even afwachten. EasyJet en Corinton, uh, uh, zullen die ernstige schade gaan leiden of niet? Dus even afwachten. Maar ja, de omwonenden hebben nu wel de macht een beetje. Dat lijkt wel. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, ik ben ik... wel verbaasd, want is... Het... Het vliegtuigverkeer het vliegverkeer, is natuurlijk veel minder. Ja? En, en, en toch dat ze dan uh, nog weg moeten, zeg maar. Ja, is het echt veel minder? Ik weet dat niet. Nou, als je, het waren sowieso woensdag al 400 vluchten minder. Ja? Maar sowieso dat, dat uh, ja, vluchten minder... Ja. Ja. ja, Moest even nadenken, sorry. <laughs> ja. ja. Maar, nee, maar sowieso dat, uh, dat je al hoort, er wordt, wordt minder gevlogen. Ja. Er is uh, vliegschaamte. Het uh, is toch ook zo dat... Uh, Mensen binnen Europa steeds meer uh, met de auto gaan of met yeah. de trein. En, en uh, de, dat uh, minder omhoog vliegen. al. Of... Jij ja, denkt al heel positief, maar heb je echt wel een aantal mensen die echt zo denken? Want ik, bedoel, ik heb ze niet. Ik heb ze niet om me heen verzameld. Ik, ook niet die in niet de zorg? Vliegen? Nee, die schaam vliegen te hebben of zoiets. Nee, ik hoor vliegen alleen maar puffen we, ja. en steunen van: Oh, ik ben even helemaal aan het toer. Ja, nou, in Nederland zo ik ik ga even naar buiten. Want wat? Wat ga je dat doen dan? Ja. ja, en ook mijn, mijn nou, kinderen. Maar gaan echt met de heel, auto's tegenwoordig. Ja. oké, okay, ja. dat toch wel. Nou goed, goed om te horen dat jij wel een groep mensen kan aanwijzen. Nee, die gaan de goede kant op. Ja, voor mij niet. Maar je hoort ook wel van mensen. dan hebben ze een elektrische auto. Ja. en dan willen ze ergens gaan uh, uh, opladen. en dan staat er een hele rij. en dan denk je, nou dan maar de volgende. en dan voor je het weet, komen ze stil te staan. Dat is toch wel zo'n dingetje, met die elektrische auto's. Ja, dat dus, is ook uh, wel weer... Je kan volgens mij beter een betere hybride hebben. dat je en kan tanken en kan laden. Maar het is ook wel weer spannend. Ja, hoe ja, ver kom je? Ja, hoe ver kom je? En wat ga je dan doen? Het doet me denken, vroeger had ik een oude auto en geen ANWB-lidmaatschap. En dan reden we gewoon Nederland in. En dan zagen we wel waar we uitkwamen. En dan hadden ja. we altijd wel problemen met de auto. Ja, dan moet je andere mensen aanspreken. Zeg van uh, Kan je mij helpen? Of uh, ja. waar heb ik een garage? Ja, en dan kom, ontstaat er ook interactie. Ik vond het altijd wel leuk. Ja. Een spanning? Een beetje spanning. Hmm. Ja, en dan neem je kinderen. dat je denkt nou, laten we die spanning dan maar af... Uh, of dat we nu gewoon maar wat zekerheid inbouwen, allemaal. Nou, goed, dan doen we doen één plaatje nog voor 9 uur en na 9 uur een stukje geschiedenis. Zeker. Group Love, good morning. Hoe toepasselijk, ik weet het. Good morning. I